Your Friday. 24 uur lang de beste DJ-sets. Yeah. Dit, dit is de Slam Mix Marathon. Right now. Gijs Alkemaden. Nog nooit van deze gasten gehoord, maar ik heb die mix gisteren geluisterd. Best oké. Okay. Jos Staven en Yannick Rieger. Slam. Boost your life? Your life. Dit is Slam. Lekker Duits op de vrijdagochtend. Quarterheads. Heads. Oh. Fucking lekker gewoon. Groetjes. Oh, fucking lekker zo. Lom de Wat klinkt lekker, hè? En ik breek de vrachtwagen af. Even je vrachtwagen afbreken. Quarterhead in de Slam Marathon. Wie zijn dat dan? Die twee gasten van Quarterhead. Ze werkten samen met Jam Cook. Maakten de emo-klapper. Head, shoulders, knees en toes met Offenbach hun eerste stadionshow een maandje of twee geleden gehad. Toen speelden ze een uitverkochte World Club Dome in Frankfurt. Artiesten om in de gaten te houden. Je hebt ze ontdekt op vrijdag bij Slam in de Slam Mix Marathon. Quarterheads. Open up your heart, what do you Neem je een beetje drugs uit Amsterdam. En dan komt dit eruit. Nou. Kan je gewoon trots op zijn. Dan mag er best een lijntje bij. Ja. Kelvin Harris, Ellie Golding, Miracle en Mau P maken de remix. Slam Mix marathon, de luisteraar en zo meteen om 12 uur, dan is die van jou. De Slam Mix marathon. Request. Welke tracks moeten er gedraaid worden? Om 12 uur. En om vijf over twaalf. En om kwart over twaalf. En om 5 over half één. En misschien zelfs wel om kwart voor één. Welke tracks wil jij op Slam horen in Slam Mix Marathon Request? Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. En dan moet je even laten weten als je iets van je dag wil maken. Hè? Gratis Slam App. Gebruik hem voor jouw Mix Marathon Request. Ja, in de middag... De ochtend. Oh, yeah. mixmarathon. Maar de Solvee maakt natuurlijk het origineel, maar dit was ook mooi. Nou, dat meen ik echt niet te lullen. Haska, Salif, Keita en Madan bij Slam in de Mixmarathon. Twee Duitsers, maar daar hoor je gelukkig niks van. Het is um, Quarterhead in de Mix. Is jouw smaak, jouw gaande makers op de Nederlandse radio. Geef het maar door, de gratis slam heb, moet je wel snel zijn. Slam, mix marathon. Request na 12 uur. Love was de laatste in de mix van Quarterhead. Verzoekjes, kom maar door. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.